Het was in een klein dorpje op het Spaanse platteland Daar woonden eens twee ezels, die waren bij de hand De ezel heette Paco en de ezel in Marie En kwam je op het dorpsplein, klonk er deze melodie Ia, ia, ik hou van jou Maria ia, ia dat hoor je overal Ia, ia, ik hou van jou Maria Ia, ia, kom in mijn warme stal Maar op een warme dag kwam er een vreemde ezel aan Maria zag de vreemdeling, haar hart ging sneller slang de ezel zag Maria staan, gaf haar een pluk met hooi En zij zag in haar ezels oor, o meid wat ben je mooi Iya, -ja, iya, -ja. ik hou van jou Maria Iya, -ja, iya, -ja. dat hoor je overal Iya, -ja, iya, -ja. ik hou van jou Maria Iya, -ja, iya. -ja. Kom in mijn warme stal Maar Paco had dit ook gezien Ging er op af in traf En zij boos luister Vreemdeling hoeven van Maria af De vreemdeling sprak kom maar op En gaf hem van Katoen Toen volgde er een vet partij Wat alleen maar ezels doen I Ia, -ja, ia, ik hou van jou Maria Ia, -ja, ia, -ja, dat hoor je overal Ia, -ja, ia, -ja, ik hou van jou Maria Ia, -ja, ia, -ja, kom in de warme stal En na die domme vechtpartij keek zij de ezels aan. Die zagen er havend uit, ze vond er niets meer aan. Ze zag een derde ezel en is daar toen mee getrouwd. Twee ezels vochten om een been. En nummer drie heeft het berouwd. Ia, ia, ik hou van jou, Maria. Ia, ia. Ja, dat hoor je overal Ia, Ia, ik hou van jou Maria Ia, Ia, kom in mijn warme stal